Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tunesische premier Ghanouchi zegt dat hij na de verkiezingen uit de politiek stapt. Ghanouchi, die ook premier was in het regime van de verdreven president Ben Ali, leidt de overgangsregering die nieuwe verkiezingen voorbereidt. Gisteren is in Tunesië weer gedemonstreerd omdat de overgangsregering volgens de betogers te veel bewindslieden telt uit het oude regime. Ghanouchi zegt dat hij Tunesië door deze turbulente periode heen wil leiden en daarna vertrekt. Hij zal geen kandidaat zijn voor de verkiezingen, waarvoor nog geen datum is vastgesteld. Gisteren zijn in Tunesië drie dagen van nationale rouw ingegaan om de doden van de afgelopen weken te herdenken. Volgens officiële cijfers zijn bij de volksopstand 78 mensen om het leven gekomen. De talentenjacht The Voice of Holland is gewonnen door Ben Saunders. In de finale op RTL 4 kreeg hij de meeste stemmen van het publiek. Tweede werd Pearl Josephson. The Voice of Holland begon in september... en trok al snel meer dan 3 miljoen kijkers. De 57 kandidaten werden gecoacht door Nick en Simon... Angela Groothuizen, Van Velzen en Jeroen van der Boom. Als winnaar mag de 27-jarige Ben Saunders een album opnemen. Ook krijgt hij een auto... en mag hij optreden in het voorprogramma van Kane in Ahoy.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 In 2009 werd in Kerkrade tegenover het gebouw dat gisteravond uitbrandde... ook een vestiging van een cosmetica-bedrijf volledig in de as gelegd. Het weer. Hier en daar wat regen. Lokaal kans op ijzel of natte sneeuw. Minima rond min 2. Overdag weer droog. In het zuiden kan nog een buitje vallen. Het wordt 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is Roger. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. Wanneer u van tevoren wilt weten wat daar zoal de revue gaat passeren... in deze lange, maar rijke radionachten... dan kunt u daar op verschillende manieren achter komen. U kijkt op teletextpagina 331. Of u brengt een bezoekje aan onze site, dat is www.nachtvluchten.fm. En wanneer u de persoonlijke benadering prefereert... dan kunt u een mailtje sturen naar norra.radio1.nl... Zet in het onderwerp mailinglijst... en dan ontvangt u de samenstelling wekelijks in uw mailbox. U kunt zich echter ook heerlijk laten verrassen in deze gemêleerde nachten. In dit uur bijvoorbeeld wordt het een mooi gesprek met Teun de Vries... in een bijdrage van de NOS. Op 21 januari 2005 overleed de schrijver Teun de Vries. Hij was toen 97 jaar. In 1992 was hij te gast in deze aflevering van Een Leven Lang. Willem de Haan sprak met hem over onder meer zijn jeugd en achtergrond... zijn schrijverschap en zijn cpn-verleden, de Tweede Wereldoorlog... Zijn toevallige redding uit concentratiekamp Amersfoort. Het kampsyndroom dat hij in 1970 onthulde. Zijn huwelijk en zijn kinderen. We gaan nu terug naar 1992. Teun de Vries in een aflevering van Een Leven Lang. Ik denk dat als ik moest erkennen. De mens is alleen maar boos. Bestaat alleen maar uit boosheid. Bestaat uit, uh, bestaat uit list, uit, uh, uit uh, gewelddadigheid, uit uh, hebzucht. En uh, alleen maar uh, uit de toeleg om van zijn naasten zoveel mogelijk te profiteren. Hè, en om daar das op te doen. Ja, als ik dat zou moeten geloven, dan... Uh, dan uh, liet ik het maar uh, vallen hoor, het uh, hele bestaan. Dan zou voor mij toch de kern uit het leven zijn weggenomen hoor. Teunus Uilke de Vries werd op 26 april 1907 geboren in het Friese Veenwouden. Als zoon van een zuivelhandelaar. Hij was 22 toen hij zijn meesterwerk Stiefmoeder Aarde schreef... handelend over de opkomst van het Friese socialisme. Na dit succes volgde een ontelbare reeks romans, novellen... verhalen, hoorspelen, historische studies en toneelstukken. Hij ontving vele prijzen, zoals de PC-Hoofdprijs in 1963. En in 1979 kreeg hij voor zijn totale oeuvre... een eredoctoraat van de Groningse Universiteit... De Vries is een groot deel van zijn leven overtuigd aanhanger geweest van het communisme. In 1936 werd hij lid van de CPN. En in 1953 was hij als een van de weinige Nederlanders in Moskou getuige van de begrafenis van de Russische dictator Jozef Stalin. In 1971 brak de Vries met de partij. Zijn CPN-verleden heeft hem echter altijd achtervolgd. Zo vertelt hij aan interviewer Willem de Haan de vijandschap die ik echt heb gevoeld. Ja, en vooral natuurlijk in de jaren van de Koude Oorlog. Was, was af en toe verschrikkelijk, hè? Uh, de boycott die ik heb gevoeld, uh, niet gegroet worden... Uh, bij allerlei evenementen of manifestaties... Uh, niet meer uh, mogen meedoen. Uh, nou ja, <lacht> in ieder geval uh, behandeld te worden als een soort van... Uh, nou ja, nog net uh, getolereerde, maar uh, verder, uh, verder niet meetelende personen. En dat is heel vervelend, hè? Dat is niet alleen vervelend, maar dat is buitengewoon verdrietig. de Vries publiceert voor het eerst op 14-jarige leeftijd. Hij zit dan in de eerste klas van het gymnasium in Apeldoorn. In een plaatselijk huis en huisblad de Apeldoornse Post... worden zijn eerste verhalen afgedrukt. Sprookjes en kleine historische fantasieën. En dat is het begin van een enorm oeuvre van meer dan 150 titels. Hij schrijft niet alleen over Nederland, maar hij verdiept zich evenzeer... In het tsaristisch Rusland of het Frankrijk van de 17e eeuw. En als iets hem drijft, dan moet dat wel een tomeloze nieuwsgierigheid zijn. Teun de Vries, rode pilover, talenka broek en onderzoekende blauwe ogen. Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Uh, maar ik ben bovenal gefascineerd. Uh, mijn boeken komen eigenlijk voort uit een, ja, uit een geweldig. Uh, gefascineerd zijn door allerlei historische verschijnselen... en personen enzovoort. Uh, mijn fantasie is, er, is al heel jong op gang gebracht. Uh, uh, ik hoorde uh, al, In mijn jeugd hoorde ik mijn oudere nichtjes... die hoorde ik heel vaak verhalen vertellen. Uh, dat was hun enige manier, om mij, als ze op me moesten passen... om mij koest te krijgen, gingen ze verhalen vertellen... En uh, toen ik een keer op school was en kon lezen. toen. Uh, nou ja, toen was niets meer veilig. en enfin, Ik ben daarin niet de enige natuurlijk. Kinderen die pas hebben leren lezen. die, uh, die grijpen alles wat ze kunnen. En. Uh, tenminste van dat mijn type dan. En dan nog bovendien op een dorp. Zo op een Friese dorp. waar het. Ja, het leven was dat natuurlijk toch een beetje eenvoudig en sober en zo. Dus literatuur, noem ik dat dan maar, alles wat je zo onder ogen kreeg... en wat je las, dat heeft in mij een enorme uh, verbeelding uh, op gang gebracht. Maar ook een, mijn een verbeelding zelf heel actief gemaakt... Uh, Wanneer ik iets met mijn verbeelding uh, aanvat... Dan, ja, dan bewerk ik het als het ware en dan kneed ik het helemaal... of maak ik het, schep ik het in de vorm uh, die mij... ja, uh, hoe zou ik dat moeten zeggen, die, die bij mijn hele persoon past, die bij mijn hele fantasie past. Ik, ik werk ermee met, ook met de geschiedenis. En zo. En uh, ik hoor dus niet bij dat type, want ik heb heel veel historische romans geschreven, uh, bij dat type uh, uh, romanschrijvers die heel zorgvuldig tot in het laatste detail bijvoorbeeld een bepaalde tijd gaan uh, onderzoeken. Ik doe dat wel, ik, ik documenteer me wel. Maar op een gegeven moment laat ik de documentatie als het ware los. En dan, dan weet ik genoeg. En dan is mijn verbeelding ondertussen, is mijn fantasie. Is dan al zo hevig bezig. dat ja, dan kan ik die documentatie ja, ook eigenlijk nauwelijks meer verdragen. Fascinatie voor mensen, zou je het zo samen kunnen vatten? Voor het ja. handelen van mensen? Ja, ja dat is een, een heel goede. Uh, ook een hele goede karakteristiek. Uh, waarom hebben mensen zo en zo gehandeld? Uh, wat hebben ze gedaan? Waarom hebben ze het gedaan? Wat is een onderlinge relatie? Enzovoort, enzovoort. Uh, ja, dat is dus uh, er toch wel bijgekomen, hoor. Het hele... Ja, laten we het zeggen, het, uh, het humanistisch aspect, als je het zo wil zeggen. Want daar is toch wel mee verbonden met... Uh, die belangstelling voor de mensen... Natuurlijk een hele grote maatschappelijke uh, belangstelling. Uh, mijn politieke keuze in de jaren dertig voor het marxisme en voor het communisme... dat, dat wijst daar al op. He, die kant ging het helemaal uit. En uh, ja, uh, ik moet dus de mens echt zien in zijn uh, hele omgeving... Uh, uh, eventueel worstelend met die omgeving... of proberen om die omgeving dat te veranderen, de wereld te veranderen. Uh, ja, een aanhoudend uh, gevecht om, uh, om de werkelijkheid uh, te, te, ja, te hervormen, zou je kunnen zeggen. Ik was helemaal dus bevangen in die, laten we zeggen, de utopie... de droom, de fantasie van een een betere wereld, een rechtvaardiger wereld... een wereld ook uh, waarin oorlog zou zijn uitgebannen. Een wereld van vrede. En, uh, maar ook toch tegelijkertijd de combinatie vrijheid en macht. Hè, macht aan de arbeidende klasse. En, uh, ja, en in dat hele kader moet u zien... ook die geboorte van de, uh, Stief Modrade. Het ontstaan van Stief Moderade omdat ik tot mijn grote verbazing en ook wel tot mijn blijdschap bemerkte dat in mijn eigen geboorteprovincie Friesland zich in de eind van de 19e eeuw en begin van de 20e, maar vooral de vorige eeuw, uh, rondom de figuur van Domela Nieuwenhuis, daar hadden zich allerlei revolutionaire uh, ontwikkelingen voorgedaan. He, de, die veenarbeiders, vooral die grote veenstakingen... dat zogenaamde jaren. Nou, dat heeft toen op mij... Dat heb ik daar voor het eerst over gelezen. En uh, dat paste dus helemaal in dat kader... van die uh, nieuwe liefde voor het socialisme. Dat paste er precies in. En dat gaf mij het gevoel... Oh, kijk, we staan op een hele ontwikkelingslijn. He, dat waren voorlopers en zo... En die heb ik dus, ik denk ook wel met grote liefde, heb ik die geloof ik getekend. U heeft ook wel eens gezegd um, in een interview... uw keuze voor het marxisme in de tijd was voor u ook persoonlijk... een soort verlossing um, ja. uit een soort van eenzaamheid. Hè? Um, u kon zich er ergens bij aansluiten, u ja, kon zich ergens bij thuis voelen. Ja. Kunnen we dat eens uitleggen? Nou, uh, ik was. Uh, niet alleen was ik een, een enig kind. Maar ik had ook. Ik had hele lieve ouders hoor. En ik denk met. Uh, ja. Ik denk al met grote. Vertedering denk ik aan hun terug hoor. Maar ze begrepen helemaal niet wat voor een soort kind ze hadden. Dus ik heb bijvoorbeeld in die jaren. Laat ik zeggen zo tussen mijn tiende. Mijn twaalfde. Mijn veertiende. Voordat ik eigenlijk dat het bewustzijn kwam in mijn puberteit... van wat er met mij aan de hand was, uh, was ik een, een, een, een loslopend schaapje. Ik was echt een verdoold schaapje. En niemand trok zich iets van mij aan. Niemand zei, jongen, wat wil je nou eigenlijk? Of wat is er met je gaande? En zo, ze wisten bijvoorbeeld dat ik uh, verhaaltjes schreef en zo. Hele schriften vol zelfs en zo, maar... Ja, niemand die vroeg zich eigenlijk al... wat is er dan met die jongen aan de hand... en wat moet, kunnen we iets voor hem doen en zo. Maar wat was er dan met u aan de hand? Nou, ik was toen eigenlijk bezig, laat ik zeggen... om mij tot een, tot een schrijver te ontwikkelen. Ik ging al helemaal die richting uit. Maar niemand die deed ooit iets om, om mij daarin te, te sterken... of mij daarin te, te, te helpen, of maar ook op enige wijze... Ik modderde, ik modderde maar. Ik bedoel, ik ben echt een kind. En, uh, en ik denk dat daar het gevoel van eenzaamheid... is daar, denk ik, toch wel heel erg begonnen, hoor. Dus ik was een... Ik noem dat dan straks, heb ik gezegd, een verdoold schaapje. Nou ja, dat gaat dan voor mijn kinderjaren, gaat dat eigenlijk op. Maar ook in mijn puberteit was ik eenzaam. Die eenzaamheid is heel, heel lang gebleven. En uh, ik was ook op zoek naar een wereldbeschouwing... Uh, ik was opgevoed in de doopsgezinde godsdienst, maar dat zei me helemaal niets meer. Het hele christendom zei me niets meer. Dat was voor mij een uh, afgedane zaak. Die dorpsgezinde was het allemaal zo vriendelijk en zo aardig. en Ach ja, God heeft het goed met ons gemeend. Ja, die christusfiguur, nou ja, uh, dat is dan wel uh, de zoon van God of... Uh, maar we zijn toch allemaal zonen van God en zo... dat betekende helemaal niets. Dat had zo weinig om... maar je moest goed zijn, je moest eerlijk zijn... je moest fatsoenlijk zijn, rechtvaardig zijn, ethos. Maar dat, dat, zei, dat zegt een, een opgroeiend iemand die, ja, die kunstenaarsbloed in zijn aderen heeft... dat zegt hem helemaal niets. Hij wil door een grote wereldbeschouwing gegrepen worden... hij wil omhoog gedragen worden... En, en hij wil uh, zelf ook daarin een, een strijdbaar element vertegenwoordigen. Het is de oude Vliering, het is, ik woon in een gerestaureerd huis uit de 18e eeuw... en uh, van de Vliering hebben ze een echte werkkamer gemaakt met oude balken en zo. Die zijn echte oude balken. En uh, het is hier heerlijk stil, zoals u ziet. Uh, ik kijk uh, aan de voorzijde kijk ik uit op de Westertoren... en uh, de achterzijde op de, st de stille straatjes van de Jordaan. Uh -huh. Het staat hier helemaal stik met boeken, hè? Nee, ja, afschuwelijk. Oh ja. Ja, ja. Nee, veel te veel. Die boeken die zitten me af en toe zitten de boeken me in de weg. Ik heb er te veel. En uh, ik heb soms denk ik. Uh, ik ga alles in één keer verkopen. En Ik heb ook al eens een keer hier een uh, antiquaar gehad, weet je wel, een, een, een handelaar in, in, tweede, in tweedehands boeken. En die heb ik een bot laten uitbrengen op alles. Dan kreeg je alles. Ja, hij zei, dat moet ik ook alles hebben. Daar mag u niks achterhouden. Nee, wel goed. <lacht> en toen kwam hij op 20.000 gulden. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat, natuurlijk in geen 20.000 jaar. Maar er zit hier voor veel meer. Maar dat, eigenlijk wijst dat erop dat ik uh, af en toe die boeken als een, uh, als een last beschouw. Als een last mee tors. En ondanks dat zit u hier nog elke ochtend. Ja hoor, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk aan de andere kant is het een natuurlijke omgeving geworden. Hè? Alleen hier achter mij, dat zou ik nooit wegdoen, dat zijn mijn naslagboeken. En uh, ja, dat, die heb ik absoluut nodig. Hm. Ik had het maar laten vertellen, maar ik zie dat het echt waar is dat u geen computer heeft, hè, nog zo'n. Ik kijk, wel uit. ik kijk wel uit. Ik kijk wel uit. De computer is natuurlijk de dood voor de fantasie. Want uh, ik moet schrijven, kijk. Kijk, zo moet je schrijven. Gewoon een schoolschriftje. Ja, zo moet je. Ja, het mag ook op iets anders. Maar ja. goed, ik, heb ook, uh, ik werk ook met klapblokken. Maar uh, gewoon met een ballpoint. Kijk, zo. En dat is het, het stille ritme. Het stille ritme van het zelfschrijver dat is het enige wat erop zit. Vol doorhalingen? Ja, doorhalingen, ja, natuurlijk. Ja. Maar natuurlijk, bij een computer doe je dat ook, maar dan druk je geloof ik op een knop of zo. En dan, dan wist je de helft van wat je hebt geschreven weer uit. Maar, nee, maar ik moet uh, absoluut, ik moet, uh, ik moet dat met de hand doen, mijn, de verbinding tussen. Mijn schrijvende hand en, en het woord, dat, ik neer, dat, uh, ja, dat is een levende uh, relatie. Daar kan ik niet met een mechanisch apparaat, kan ik daar absoluut niks mee horen. Dat, dat kan ik niet. kan ook niet met één op de schrijfmachine bijvoorbeeld. Die heb je, mensen heb je ook niet kunnen meteen op... Uh, maar dat kan ik ook niet. Ik heb het wel eens een tijd geprobeerd, maar dat ging helemaal niet. Dus uh, zo schrijf ik dan. Het gesprek heeft, u hoort het, zich inmiddels verplaatst naar in de zolderverdieping. En hier onder de lage dakbalken staat zijn eenvoudige bureau en de wanden propvol boeken. Er wordt gesproken over zijn kennismaking met de CPN in Amsterdam... bij zijn komst naar de hoofdstad in 1936. Over de massaliteit van de arbeidersbeweging die indruk op hem maakte... en die hem hoop en inspiratie bood. Maar ondanks zijn overtuigd lidmaatschap van de CPN in die tijd... voelde de Fries zich eigenlijk altijd al in de eerste plaats... Schrijver. Het gekke van alles is dat ik bij al die dingen, ook bij mijn geel, uh, uit, uh, sterke sociale contacten en zo, dat ik uh, toch eigenlijk, eigenlijk altijd een klein beetje een uh, Einzelgänger, hoe noem je zo iemand, een eenling, eigenlijk een beetje ben gebleven. En uh, ja, dat komt ook omdat ik. Ik ben dus eigenlijk een boerenafstammeling, hè, van boeren. En uh, ik hoor dus eigenlijk, kom ik niet uit de arbeidersklasse. Ik kom ook niet uit de burgerij. En uh, ik kijk tegen beide. Kijk ik, uh, de ene met meer sympathie dan de andere. Maar ja, ik kan me er niet mee, uh, ik, ik uiteindelijk niet helemaal mee vereenzelvigen. Dat, dat dat is dus ook nooit gebeurd, eigenlijk. Hè? En dat hebben ze, ten slotte, hebben ze dat ook zo genomen, hoor. Dat moet ik zeggen, hoor. In die CPN-baas uh, hebben ze nooit gezegd: jij moet zus of zo schrijven, of uh, je moet het socialistisch, realisme en al zijn consequenties enzovoort. Nee, dat hebben ze echt niet gedaan, hoor. Maar nee. dat is toch interessant, want kijk, um, u heeft zelf al gezegd in de interviews, hè, in, in de tijd dat u. Uh, stevig in het zadel zat euh, binnen die partij, zal ik maar zeggen. Hè, binnen de CPN euh, heeft u wel eens van uzelf gezegd... ik was een dogmaticus waar niet mee te praten viel. Terwijl, voor zover ik uw boeken ken... Euh, ja, nergens sprake van dogmatisme is. Hoe, hoe is dat mogelijk? Nee, nou, een dogmaticus... Nee, ik uh, was altijd een heel trouw partijlid. Hè? Ik heb dus de politieke ideeën van de CPN en zo... die heb ik... Uh, Overgenomen, Die heb ik verdedigd. Die heb ik op uh, alle manieren gediend. Maar zodra ik uh, achter mijn schrijftafel zat en boeken moest schrijven... Uh, dan, dan keek ik toch, bij wijze van spreken... Uh, net als onze lieve heer, keek ik een beetje zo... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, rechtvaardig, jegens uh, rechts, links en het midden... keek ik op het mensdom neer. Maar wilde u met uw boeken ook... Iets overbrengen van een nieuwe wereld waar u enthousiast voor was. Een, een, een beschaving van de arbeidersklasse, om het maar eens hoogdravend te zeggen. Nee. Speelde dat een rol? Nou, nee, niet direct. Nee, het was wel. Uh... Nee. Uh... Kijk, ik geloof dat er een uh, misverstand. In de, ik denk in de Koude Oorlog ontstaan. over mijn persoon als schrijver. Uh, daar werd dan gezegd dat ik een soort uh, propagandist was van, uh, van de CPN of zo. En uh, ik heb natuurlijk in mijn hele leven eigenlijk nooit propaganda gemaakt. Dat is juist het leuke. Maar ik heb geprobeerd pr mensen te beschrijven zoals ik ze aantrof. En uh, zoals ik ze zag, zoals ik ze heb begrepen. En uh, gewoon uh, in mijn boeken uh, weer te geven uh, wat mijn bevindingen waren... En uh, helemaal niet met een bedoeling. Kijk, als je met een bedoeling gaat schrijven... dan is het natuurlijk eigenlijk al helemaal mis. Hè? Je moet niet met een bedoeling schrijven... maar je moet schrijven... om um, uh, ja, de, de werkelijkheid, de waarheid van het leven... die je aantreft, om die uit te beelden. Dat is eigenlijk de zaak. Maar ja, u maakte natuurlijk duidelijk waar u zelf stond, hè, als ja. persoon. En dat ja. is bij andere schrijvers ja, vaak ja. veel onduidelijker. Ja, nee, dat is heel, heel juist. Uh, en bij zo'n uh, ja, zo beschrijving of zo'n weergave van het leven, van de maatschappij... Uh, kun je dus niet over je eigen schaduw heen springen. Hè? Je blijft dus uh, toch met je voorkeur... En uh, met je overtuiging en zo, blijf je natuurlijk toch achter zo'n boek staan. Hè? Of achter zo'n verhaal. Uh, dat kun je niet loslaten en dat straalt natuurlijk toch wel door. Dat is wel heel duidelijk. Hè? U praat veel over hè, de politiek in dit gesprek, over de CPN, de tijd dat u daar lid van was. Uh, is dat iets wat in uw loopbaan, ja, dat heeft u hoog gezeten? He, de keuze voor die partijen, ja. het later los moeten laten... toen u inzag dat het in de ja. sovjet ook niet allemaal koek en ei was. Ja. Um, de schimscheuten in de maatschappij tegen ja. u... Uh, het nooit helemaal geaccepteerd zijn ja. van u als grootschrijver. Dat zit allemaal aan elkaar vast. Ja, uh, ja daar heb ik natuurlijk uh, toch wel uh, eigenlijk veel verdriet van, hoor. Nu nog eigenlijk steeds... Uh, er zijn twee dingen in de eerste plaats. Uh, ja, En dat moet je niet herkennen. Dus bijvoorbeeld mensen in mijn situatie. Uh, Oud-partijleden uh, die nu erg verbitterd zijn... en zeggen van uh, ik heb 30 of 40 jaar van mijn leven heb ik, uh, aan die beweging gegeven. En wat is er van terechtgekomen? Het is dat een zeepbel uit elkaar gespat. Uh, nee, die houding die zou ik niet willen aannemen... Maar wel, uh, ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Het, het, het, toch eigenlijk, uh, de miskenning van buitenaf, hoor, die heeft mij eigenlijk veel meer getroffen... dan het feit dat ik mij dan voor zo'n bepaalde partij of beweging heb ingezet. Uh, het, de vijandschap, de vijandschap die ik echt heb gevoeld. Ja, en vooral natuurlijk in de jaren van de Koude Oorlog...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 Verder niet meetelende uh, personen. En dat is heel vervelend, hè. Dat is niet alleen vervelend, maar dat is buitengewoon verdrietig. Dat verdriet heb ik eigenlijk nog. Ondanks het feit dat ik heel veel eer bewijs in mijn leven, dat is altijd heel paradoxaal. Ik heb van een aantal mensen heb ik altijd veel respect en ja. En ook, uh, hoe noem je zoiets, uh, waardering, zullen we het maar noemen, gevonden. Uh, dat zijn ook de mensen die mij bijvoorbeeld de PC-hoofdprijs hebben gegeven. Al was dat toen in die commissie drie tegen twee. Er waren altijd weer een paar tegen. Uh, waardoor ik een eredoctoraat heb gekregen. Waardoor ik die verzetsprijs 1987 heb gekregen bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Uh, ik heb meer prijzen gehad, eigenlijk... Eigenlijk een heel rijtje. En het paradoxale was dat, uh, dat mij eigenlijk niet gelukkiger heeft gemaakt. In die zin, het was toch uh, maar een zeer gedeeltelijke erkenning. Dat was toch, ik heb altijd het gevoel dat een groter deel van het publiek... omtrent mij een verkeerd beeld had. En uh, dat verkeerde beeld uh, daar hardnekkig aan vasthoudt. Mij altijd nog zo wens te zien als 30 of 40 jaar geleden. En uh, ja, nou ja, ik vind dat verdrietig. Ik ben dus in dat opzicht niet. Uh, mijn ware persoon, zullen we dan maar zeggen, is, is daardoor uh, niet, uh, niet, uh, ja, niet erkend. Of hoe moet je zoiets noemen? Eh. Uh, ja, en ook dus mijn schrijverschap, hè, vooral. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Hè. Dus datgene wat ik heb geschreven en zo, dat, dat wordt of... Uh, ja, dat wordt een... Ik heb bijvoorbeeld wel eens leerlingen gehad van middelbare scholen... die moesten dan scripties maken voor een eindexamen of zo. En uh, die hadden dan mijn figuur uitgekozen... was tot grote woede van leraren af van een uh, Die leraren zeiden dan... hoe kom je erbij, jongen, om zo'n figuur te nemen? Eén uh, lerares heeft dus gezegd... van een of ander lyceum hier in Amsterdam... maar die hoort er toch helemaal niet bij? Weet je wel, zoiets. Ja. Dat soort dingen, hè. En uh, ja, terwijl ik altijd in de naïeve veronderstelling heb geleefd... dat ik een bijdrage heb geleverd tot de Nederlandse literatuur... Hè, Zeggen dan de, de, de, de, de, de, de vakmensen, die zeggen, dan, hij, hoort, hij hoort er niet bij, nou, de vakmensen. Ja, ja. Nee, dat zijn hele verdrietige dingen, hoor. Dat wil ik heus wel, uh, wel toegeven. De Vries wordt in 1956 door toedoen van onder andere Simon Carmichelt... uit de Nederlandse schrijversclub gegooid... omdat hij de inval van het Rode Leger in Hongarije openlijk verdedigt. Een enkeling blijft hem gedurende de Koude Oorlog trouw. Maar de meeste collega's haken af. Ze willen niets meer te maken hebben met Teun de Vries. Ik weet nog steeds niet precies wat de motivering is. hoor. Is een, ik geloof dat ze het eigenlijk wel prettig vonden, een aantal... Waar ik dan niet zo'n verbinding mee had, zo'n band. Uh, dat ik in uh, die Koude Oorlog een beetje uh, opzij werd geschoven. Dat ze het, geloof ik, eigenlijk wel, wel aangenaam vonden. Ze hebben mij toch altijd. Er was een groep, laat ik het zo zeggen. Er een, een, waren toch wel groepen of. Ja. Die. Uh, die eigenlijk ook vonden dat. Uh, die, ik denk dat ze toch dat. dat, dat, dat, dat dat beetje dat, dat buitenstaanderige wat ik had. Hoe noem je zoiets? Dat. het buitenbeentje eigenlijk niet goed konden verdragen. Hè? Dat is echt van die mensen die zo in de burgerlijke traditie van de Nederlandse literatuur. Eh, eh, opgesloten zaten. Die konden mij toch eigenlijk heel slecht verdragen, geloof ik. En ik denk dat die het misschien wel leuk hebben gevonden hoor. dat, eh, dat ik een beetje af en toe een, een flinke schop heb gehad. Ik weet het niet, maar ik, ik denk dat zo. Is Nederland dan toch een sterkere klassemaatschappij... dan je oppervlakkig gezien zou denken? Ja, Nederland is natuurlijk wel een klassemaatschappij, maar... Ik bedoel, als je dat zo verklaart, hè? burgerlijke ja, schrijvers, ja, u als jawel. buitenbeentje. Jawel, jawel, jawel, ja. En die konden dat toch eigenlijk niet goed hebben, denk ik ook, hè? dat een communistische schrijver ook nog een goede schrijver is. Dat, dat, dat, dat zat ze niet zo lekker. Teun de Vries trouwt op jonge leeftijd met de fysiotherapeute Avje Fernes. Dat is begin jaren 30, voordat ze gezamenlijk naar Amsterdam vertrekken. Het huwelijk waaruit een zoon en een dochter wordt geboren... is echter nooit een doorslaand succes geweest. Teun de Vries. Ik vond het in sneek een verschrikkelijk uh, bestaan. Als ik er nu aan terugdenk, dan griezel ik eigenlijk nog een beetje, hoor van de ontzettende uh, eenzaamheid die ik daar had. En dus ben ik betrekkelijk jong getrouwd. Ik had nog in Apeldoorn uh, had ik, uh, een uh, Aafje Vernes leren kennen... Dat, met wie ik dan ook later ben getrouwd. En uh, ja, het feit, uh, die heeft mij toch eigenlijk... Ontzettend uh, goed bijgestaan om door dat leven in sneek heen te komen. Ik bedenk. Ik denk dat zonder haar uh, zou dat ook heel moeilijk geweest zijn. Maar ja, dat was toch. Er, zaten, er, er was een, een zekere ongelijksoortigheid van, van personen... en van, ook van dingen van, van voorkeuren. En, ja, het klopte niet helemaal. We liepen niet helemaal in één spoor. En dat, toen, ik na de, uh, toen ik in 1937 in Amsterdam kwam, toen is dat ook op een echtscheiding uitgelopen. Toen kwamen we uh, hier in heel andere verhoudingen terecht en maakte kennis met heel andere mensen en zo. En dat heeft uh, op haar en op mij heeft dat een, een, uh, een heel. Uh, uh, sterke invloed gehad, op de kennismaking met veel andere mensen en voor, voor mij met andere vrouwen voor haar ook met andere mannen. Uh, we zijn in 38 zijn we gescheiden en uh, maar ik ben na de oorlog ben ik met haar hertrouwd in 1945 en ja. Ik heb haar eigenlijk op een of andere manier... omdat we elkaar zo jong hadden leren kennen... was er natuurlijk aan de andere kant een enorme band. Er was een, toch wel een soort eenheid. We konden elkaar op een of andere manier ook niet missen. En ik heb het ook verschrikkelijk erg gevonden... dat ze is in 1975 aan kanker overleden Dat is toch voor mij wel een ontzettende ingrepen in mijn bestaan geweest, hoor. Want ik, ik heb haar helemaal eigenlijk de laatste maanden... met mijn dochter samen, heb ik dat verpleegd. En dat, dat was toch... Ja, nou ja, je kunt moeilijk spreken van voldoening in dat geval. Maar ik ben toch blij dat ik dat dan heb kunnen doen. Maar het was een vrouw met uh, hele sterke ideeën... met ook hele sterke emoties... Uh, verder een hele goede vakvrouw. Ze was ze van huis uit was, uh, fysiotherapeut, maar heeft zich helemaal ontwikkeld tot een uh, uh, op het Ruma instituut, tot een ja, hoe noem je dat? Een revalidatiespecialist. En zo. En daar heb ik altijd ontzettend veel respect voor gehad voor dat soort dingen. Ik heb altijd een uh, soort respect gehad voor. Uh, mensen in de medische branche. Ik weet niet waarom, maar... ik denk ook om de... om de menselijke kant die eraan zat. Hè. zij was een sterke vrouw, zoals ook vaak de vrouwen in uw boeken sterke ja. vrouwen zijn. Ja, het was een sterke vrouw, ja. Ja, ja het was een sterke vrouw. En, uh, Ja, daardoor heb ik toch ook wel, uh, wel... wel vaak op haar geleund, hoor. Als het moeilijk was. En... Uh, en ze had één uh, typisch ding. Ze wou van politiek was ze eigenlijk niets weten. En dat, dat had een zekere gunstige invloed op mij. Want uh, ze zag dus bijvoorbeeld... De, ze zag heel goed bijvoorbeeld de tekortkomingen en zo... Van, uh, van mijn politieke leven. En had daar dan soms ook wel eens een ironisch woordje voor. En dat was eigenlijk misschien wel goed. Hè? Om voor om, om mij ook een... Uh, een relatief gevoel voor de waarde van uh, al dat politieke uh, bij te brengen. Ja. En uw kinderen? Werd er thuis gesproken over politiek? Of, of hoe stonden zij tegenover uw, uh, uw keuzes en uw leven? Mijn zoon heeft in zijn jonge jaren... Heeft hij, uh, ja, hij modelleerde zich waarschijnlijk in het begin uh, nogal op zijn vader... vlak na de oorlog. Hij zat ook in, uh, in de jeugdbeweging en zo. Maar hij heeft daar uh, heel... Snel heeft hij daar eigenlijk zijn bekomst van gekregen. En dat heeft hij vooral omdat hij in 1951 heeft hij een jaar in Moskou gestudeerd Hij is namelijk begonnen als student Slavische Talen, een slavist. Hij heeft ook zijn kandidaat gedaan, maar hij heeft een jaar in Moskou gestudeerd. Uh, omdat hij daar ja, die taal, die wou hij toch eigenlijk heel grondig leren kennen en spreken en zo. Dat is hem ook wel gelukt. Maar hij heeft daar het leven van... Uh, in de Sovjet-Unie heeft hij van dichtbij gezien, van dag tot dag. En uh, dat was voldoende om hem uh, te stuipen op het lijf. Ja, hij wilde daar niets meer van weten. En uh, hij heeft toen ook zijn studierichting veranderd. Hij heeft het... De hele slavistiek heeft hij eraan gegeven en hij is medicijnen gaan studeren. En hij is uh, internist nu, woont in de Achterhoek, wil ook niet in een grote stad wonen. Verkiest het platteland, hij woont zelf op het platteland werkt in Enschede. Maar uh, hij, uh, hij wil ook niet naar het westen, daar voelt hij ook niets voor. En uh, het, ja, hij is een, staat met één been, zeg ik altijd, uh, in het leven van de herenboer. En aan de andere kant met paarden en zo en, uh, en beesten. En aan de andere kant is hij dan uh, ja, een wetenschappelijk iemand die aan het hoofd staat van de, de bloedbank en uh, van het epidemiologisch hoe heet dat? Demiologisch instituut of zo. Dus uh, ja, hij heeft helemaal een medische carrière. Gekozen. En uw dochter? En mijn dochter is na de oorlog geboren, maar, fijn, maar is toen uh, op een gegeven ogenblik kunstgeschiedenis gaan studeren. En dat bleek een groot succes. En ze heeft ook, die studie heeft ze ook helemaal afgemaakt. En is nu directrice van, uh, directeur heet dat tegenwoordig, van Stedelijk Museum in Alkmaar. Van oudere mensen, met permissie wordt wel gezegd. Uh, Sommigen die leven alleen nog voor hun kinderen. Hè? Als ze echt mm -hmm. oud worden. Hoe is dat voor u? Nee hoor. Nee, nee, nee, nee. Uh, mijn kinderen leven niet voor mij, maar ik leef ook niet voor mijn kinderen. Ik heb een. Uh, een hele behoorlijke. Met mijn dochter, vooral. heb ik een hele goede uh, relatie. Maar. Uh, nee, ik zou. Uh, <laughs> Jij mag. Je kunt natuurlijk niet zeggen, ik zou ze wel kunnen missen. Want uh, ja, dat, dat, uh, dat is het, de vraag niet. Maar uh, nee, het is dus niet zo dat uh, ze absoluut onmisbaar zijn voor uh, mijn bestaan. Uh, ze leven hun eigen leven en uh, ik leef ook mijn eigen leven. En uh, er zijn dus drie zeer uh, uitgesproken geprononceerde afzonderlijke personen. Ja. Maar ik vind het leuk uh, om mijn kinderen te hebben, hoor. Ik bedoel, het feit dat ze er zijn, dat vind ik, uh, ja, vind ik uh, wel een geschenk van het leven, hoor. Dat wel. Van mei 1944 tot begin maart 1945... zit Teun de Vries gevangen in het concentratiekamp Amersfoort. Die ervaring waarover hij het boek Kaalkoppen en Doodskoppen schrijft... leidt later tot een kampsyndroom... waarvoor de Vries in de jaren 70 enige tijd door een psychiater behandeld is. Teun de Vries zou wellicht niet meer hebben geleefd... als hij niet door een stom toeval op 5 maart 1945... gered wordt uit het kamp Amersfoort. Uh, het was zo dat hij was in Amsterdam. In de verzetsgroepen was een, een groepje rondom een van mijn oude vrienden... Uh, uh, Ari Jansma, ook een oude communist... Maar in dat groepje zaten ook niet-communisten. En uh, die hadden zich voorgenomen om uh, de schilder Henk Henriet, die in december 1944 in Amersfoort was ingeleverd, zoals dat dan heette. Het was terechtgekomen om die uh, eruit te halen. En die hadden op een of andere illegale manier... hadden die een uh, bevel tot uh, entlassung, ontlassingsschein. Hadden ze weten los te peuteren met de handtekening van. niet van Router, maar hoe heet die andere bandiet? Uh, uh, uh, ik weet niet meer. Ik weet niet meer. En toen bleek, toen ze kwamen om die man op te halen. in Amersfoort, een van hen die had zich daartoe uitgedost met een grote SS-ring. Die had net gedaan alsof die uh, ja, bij de beweging hoorde. En uh, toen merkten ze dat Henk Henriette al op transport was gesteld naar Duitsland. En toen uh, zeiden ze, dan gaan we Teun de Vries eruit halen, want die zit daar ook nog altijd. En dus, ik werd omgegeven, ogenblik werd ik uit die barakken, werd ik bij de SS geroepen. En terwijl ze dan voor die tijd mij met alle liefelijke scheldwoorden hadden bedacht, tegen alle gevangenen, die werden er hele uitgescholden. En, gedaan. en uh, toen was de plotseling herr de Vries, zei die man tegen mij... Cortella, de beruchte Cortella. Ze zint entlassen. Nou, ik had eerst in het eerste ogenblik geen besef van wat hij eigenlijk zei. Alleen dat hij zei, herr de Vries, dat beviel me niet zo erg. En toen, toen zei hij later, zei die, u gaat met die meneer mee, die brengt u naar buiten... En uh, u moet nog, fijn, ik moest nog een papier tekenen en zo. En ik, ik moest mijn kleren, want ik moest die vieze, vuile kampkleren uitdoen. Ik mocht mijn eigen kleren terug. Die waren dan in het kledingmagazijn. Mijn kleidingskammer heette dat. En uh, ik ging met die man mee. En die zei, uh, ga maar met me mee, uh, ik breng je wel naar buiten. En ik had al gezien dat die man aan zijn hand, een grote, ik kende hem niet een grote SS-ring had hij hier met van die uh, runen, weet je wel ah. en ik dacht dat gaat niet goed dat gaat niet goed uh, ik dacht we gaan komen als we naar buiten gaan komen we langs de schietbaan en dan brengt hij mij naar de schietbaan en dan geeft hij mij een, een nekschot of zo en uh, nou en we waren inderdaad, we zijn door het kamp. We lopen door de slagboom, de eerste slagboom. We liepen op de lange laan naar buiten toe. En daar heb je dan links daarvan van de schietbaan. En uh, we liepen de schietbaan voorbij. tot mijn grote verbazing. En toen zei hij tegen mij, je had eerst niks gezegd. Je bent vrij, zei hij toen. Ik zei, ik kan het nog steeds niet geloven. Hij zei, kijk maar naar het eind van de laan. En daar stond inderdaad met een auto met houtblokgas... Houtgas, motor erop, ja, onmogelijke dingen. Dat is van mijn vriend Arie Jansma. En uh, als de donder, ik had een zomerpak toen ik gepakt werd... had ik een zomerpakje aan, een heel dun uh, jasje. En toen werd ik in een grote... En het was sneeuw, dat vroren, er lag sneeuw. Uh, ben ik toen uh, door hun naar uh, Jan Mus gebracht in... Uh, Laren of Blarikum, ik weet niet precies. Die woont op de rand van de hei. En, uh, en daar ben ik een, een poosje ondergedoken gezeten... en toen naar Amsterdam gebracht. Want ze waren natuurlijk bang dat, die, uh, dat ze daar in Amersfoort achter zouden komen... dat die entlassingschijnen die ze hadden, dat dat uh, geen zuivere koffie was. Dus ik moest zo lang onderduiken. Ik moest, uh, tot het eind van de oorlog, heb ik ondergedoken gezeten... En, uh, en zo ben ik eruit gekomen, eigenlijk omdat Henk Harriet uh, al weg was en uh, die konden ze niet meer krijgen. En die arme domde, die is uh, omgekomen met de kaap Arcona. Die uh, dat was zo'n zo Duits bevoorradingsschip. Ja. ja, ja. Wat door de geallieerden naar de bodem gebombardeerd is, toch? Ja, dat is door geallieerden gebombardeerd. Um, het was oorspronkelijk een Duits bevoorradingsschip. Maar op dat ogenblik zaten er een hele hoop politieke gevangenen. Ik weet niet wat ze ermee wou gaan doen. Maar die, op die Caparcona zaten inderdaad een hele hoop. En onder andere Louis de Visser van de oude CPN. Die zat daar ook op. Oh, het was verschrikkelijk. verschrikkelijk. Zeggen dat, dat kamp, dat hoort helemaal in dat ene trauma van die bezettingstijd en van die, uh, van die oorlogstijd. Ja, nee, het was iets gruwelijks. En dat heeft dus heel lang in mij, heel lang, heeft dat doorgewerkt. heel lang. Dus eerst heeft het, uh, ja, in de oorlog al hoor, had ik een aantal uh, antifascistische verhalen geschreven. Onder andere het verhaal wh Man. Dat het nogal beroemd is geworden. En uh, na de oorlog. Uh, uh, even kijken. Sla ik nog niks over. Nee, na de oorlog, vooral jaren na de oorlog. Ik bedoel, het, het heeft steeds doorgewerkt. Meisje met het rode haar. Geschreven. Dan de, de ja, tussendoor ook nog weer losse verhalen en herinneringen en zo. Daarna de grote roman over de februari-staking. En daarna dat boek wat u noemde, Doodskoppen en Kaalkoppen. En uh, nou dat was dan ook wel zo'n beetje het laatste. Daarna heb ik eigenlijk niet meer over de oorlog uh, en over de bezettingstijd. Toen was ik eigenlijk zo'n beetje van mijn van mijn, uh, mijn, mijn oorlogstrauma af. Tenminste, dat dacht ik. Maar dat was helemaal niet waar. Want... Ik denk omstreek 1970. En uh, dat klopt wel, ongeveer, dat is dikwijls zo... bij uh, mensen die zo'n 20, 25 jaar na de oorlog... Uh, allemaal last kregen van een kampsyndroom. Maar het begon met een, uh, een soort van... Uh, Alsof ik een beroerte kreeg. Alsof ik een soort verlamming kreeg. Ik, ik wandelde met mijn vrouw buiten. en ik kon niet verder. En ik moest tegen een boom gaan zitten. en ik zei: Ik geloof dat ik doodga. Ze zei: maar Je ziet er helemaal niet. Je uh, ziet er helemaal niet uit als iemand die doodgaat. Je hebt een normale kleur en alles. En, of, maar dat heeft zich herhaald. Op straat, in Amsterdam. in de bibliotheken, in de trein. of en op alle mogelijke plaatsen heeft zich die eigenaardige net alsof het een ogenblik was aangebroken waarop ik dood zou gaan, gewoon een stervensgewaarwording. een, stervens, een stervens, uh, uh, gewaarwording, stervenservaring. Nou en dat uh, ik had toen al heel gauw in de gaten sprekende met andere mensen uit het verzet die zei: oh ja, dat kennen we wel, dat kennen we wel, dat is een kampsyndroom. Nou. Uh, ik ben er weer zo'n beetje van afgekomen. Ten eerste omdat ik heel lang heb gepraat, een jaar of twee, drie... met een goede psychiater. En uh, ten tweede omdat ik mijn werk had. Want ik heb al gemerkt dat die mensen die Kamp-syndroom hebben... en die daarnaast niets hebben om hun af te leiden... die geen hobby hebben, geen bezigheid, die gepensioneerd zijn dikwijls... He, dat zijn die 25 jaar na de oorlog. En die dan plotseling in het luchtledig komen te hangen... die ontwikkelen dikwijls een, een, een kampsyndroom. Ja, en dan, dan kun je naar Oegstgeest gaan. Heb ik ook, een, ook gedaan. Heb ik ook gedaan. Uh, professor Bastians, daar ben ik dan niet bij geweest. Anders was ik misschien aan de LSD geraakt. Ja. Maar ik heb een gewone psychiater dan uh, in de arm genomen. En dat is heel goed gegaan, hoor. Dus, uh, ja. Ja. Wat ik mij afvraag, hè? afsluitend. Um, nou, wat u heeft meegemaakt in uw leven. Zoveel. Ja. Zo'n lang, vol leven. Ja. Um, wat is uw visie op, op de mens? Laten we het zo maar zeggen. Mijn visie op de mens? Uh, de mens heeft alle mogelijkheden in zich... om zich verder in menselijke zin te ontwikkelen... Maar hij heeft ook een groot aantal mogelijkheden in zich... om zich in onmenselijke zin te ontwikkelen. En wanneer er omstandigheden ontstaan... waardoor dat laatste uh, bevorderd wordt... dan krijg je dus afschuwelijke verschijnselen als fascisme... Uh, oorlogsdrijverij, uh, machtspolitiek, uh, corruptie enzovoort. En ja, dan merk je dat de mens zich daar eigenlijk uh, in veel opzichten graag een overgeeft. Maar ja, ik zeg, de menselijke mogelijkheden blijven altijd bestaan. En uh, de menselijke mogelijkheden, die zoeken toch ook... Uh, ja, dat is een, een ingeschapen aard van, van de mens. Die zoeken toch ook naar realisatie, die willen toch ook... Uh, ook uh, gerealiseerd worden. En dus daarom, ik denk dat de mens... Uh, voorlopig nog wel een in zichzelf verdeeld wezen zal blijven. Met veel goede en ook heel veel kwaaie eigenschappen. En uh, dat het bij de ontwikkeling van de beschaving behoort... dat langzamerhand uh, de kwaaie eigenschappen... het zullen afleggen tegen de goede. Maar zover is het nog niet... Is dat theorie of is dat is een, een hoop, is dat een geloof is een, of is dat iets wat u... Is een, dat is een, een verwachting. Dat is wel een hoop en een verwachting. Maar ja, dat is toch ook uh, gebaseerd op, uh, wel op waarneming. Uh, je zag in de oorlog toch hoe mensen, dan hoe het eigenlijk heel veel en heel vaak de beste kwaliteiten van mensen naar boven kwamen. En uh, dat die menselijke mogelijkheden die ze hadden... dat die wel te realiseren waren. Maar, Is het niet net waar je op let? Want je kan, net zo goed kijken, natuurlijk, je kan natuurlijk net zo goed kijken naar alle slechte eigenschappen... die toen ja. bovenkwamen bij mensen. Ja, er waren ook, natuurlijk waren er ook slechte eigenschappen. Maar die hebben niet, uh, die hebben niet uh, de boventoon gevoerd. Ik bedoel, er was juist veel menselijkheid, veel solidariteit en veel hulp. En er was veel moed. Maar ja, nou, ik bedoel, de een verbergt een jood... de ander geeft hem aan. Um... Ja, ja, natuurlijk, dat soort dingen. Ja, en dat soort dingen. En dat zul je ook houden. Kijk, je krijgt nooit een ideale mens, hè? Al bestaat de aarde nog om miljoenen jaren en zo... en al, al ontwikkelt het mensdom zich voetje voor voetje verder. Ideale mens krijg je niet. Je krijgt een mens met, met vlekken en smetten erop, hè? Op zijn karakter en op zijn hele natuur. Maar ik geloof dat het mens wel... het mensdom in zijn, in zijn geheel... toch wel voor uh, aanzienlijke verbetering vatbaar is. En ik blijf daarin geloven. U maar, spreekt over hoop, geloof. Zou u zonder dat kunnen leven? Nee. nee. Ik denk dat uh, als ik moest erkennen... de mens is alleen maar boos. Bestaat alleen maar uit boosheid. Bestaat uit...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 uit het leven zijn weggenomen, hoor. Dus ik geloof in de niet in de volmaakbaarheid, maar wel in de maakbaarheid. In de, in de, in de emancipatie. In een, echt in een, in een uh, positieve emancipatie van de mens. Dat geloof ik. Een ouderwetse idealist. Ja, misschien. <laughs> maar ja, ik, uh, ik kan niet anders. Dat, uh, dat is de aard van het beestje. U hoorde Teun de Vries in een aflevering van Een Leven Lang. Een bijdrage van de NOS, eerder uitgezonden in 1992. Samenstelling Willem de Haan, techniek Peter Wenzel... presentatie en eindredactie Corinne Heming. Teun de Vries, geboren in 1907 en overleden op 21 januari 2005. Hij dacht, geloof ik, niet nog meer boeken te gaan schrijven na zijn 88 ste maar toch verschenen er nog een aantal... Het laatste in 2004, een dichtbundel getiteld... Alles begint bij de dingen. En daarin zijn de gedichten ook in het Fries geschreven. Een bewogen en creatief leven, ik kan niet anders zeggen. Dit is Radio 1, u luistert naar Nachtvluchten bij Max. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar Nachtvluchten, apenstaartje... Omroepmax.nl Nachtvluchten, apenstaartje, Omroepmax.nl U kunt ook schrijven dat adres is Nachtvluchten bij Max, dus postbus 518-1200 Alpha Mike. Ik zeg het gewoon maar even in vliegtermen: 1200 Alpha Mike in Hilversum. En wilt u nog iets opnieuw beluisteren of nalezen? Dat kan op de site Nachtvluchten.fm. En daar kunt u ook via het gastenboek, als u uw pennenvruchten zou willen delen... met andere luisteraars, een reactie achterlaten. Het is uh, bijna vier uur. En uh, dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met onze uitzending. In het volgende uur het dramatische verhaal van de psychiater Dick Oushoorn... in een documentaire van Mary de Keizer. Blijf erbij, want volgens mij is het de moeite waard om te beluisteren. Tot zo.